6 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal mensen met een WW-uitkering is in mei opnieuw gestegen. 42.000 mensen kregen zo'n uitkering. In april waren dat er nog 74.000. In totaal hebben nu 301.000 mensen WW. Sinds de coronacrisis is het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering verdrievoudigd. Volgens het UWV is het nog maar het topje van de ijsberg... omdat alleen jongeren aanspraak kunnen maken als ze genoeg rechten hebben opgebouwd. Eerder voorspelde het CBB dat de werkeloosheid in 2021 is verdubbeld. De Franse politie maakt zich schuldig aan machtsmisbruik en discriminatie. Zo worden jongeren met een Zwart- of Noord-Afrikaans uiterlijk... vaker aangehouden voor identiteitscontroles. Dat stelt Human Rights Watch in Frankrijk. De mensenrechtenorganisatie sprak met meer dan 90 slachtoffers en publiceert vanochtend een rapport. De Franse ombudsman concludeerde eerder al dat deze jongeren tot 20 keer zoveel kans hebben om gecontroleerd te worden. Het aantal Nederlanders in armoede stijgt naar ruim 1 miljoen mensen. Dat concluderen het Sociaal-Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau. Belangrijkste oorzaak is de jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering, waardoor het meer loont om aan het werk te gaan. Als de verlaging van de bijstand zou stoppen, dan lopen mensen in de bijstand bijna de helft minder risico op een leven in armoede, dus de planbureaus. De coronacrisis is nog niet meegenomen in de studie. En president Trump zou de Chinese president Xi hebben gevraagd hem te helpen om dit jaar herkozen te worden. Trump vroeg de Chinezen om in de aanloop naar de verkiezingen meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Dat schrijft de voormalige veiligheidsadviseur John Bolton in een nieuw te verschijnen boek. De Amerikaanse regering probeert de publicatie te verbieden. Er zou geheime informatie in staan. Het weer, regenbuien trekken nog steeds over ons land... met vooral in het noorden kans op onweer. Later vandaag vanuit het zuiden geleidelijk zon met af en toe een bui. Het wordt maximaal 23 graden. Vanaf vrijdag af en toe... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. <middels>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 Let the music take control We're going to party, climbing, fiesta, forever Come on and sing my song www.zfmzandvoort.nl